Warnix met het NOS Journaal. De aardbeving bij Widem is opnieuw een zware klap voor Groningen, zegt staatssecretaris Veilbrief. Op Twitter belooft hij er alles aan te doen om het Groningen gasveld zo snel mogelijk te sluiten. Vanochtend was er op 3 kilometer diepte een schok van 3,1. Het was de zwaarste beving in bijna een jaar die in bijna heel de provincie werd gevoeld, ook in de stad Groningen. De komt volgende week voor de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning. Die houdt dan de laatste openbare verhoren. De explosie van vanochtend op de Krimbrug wordt volgens Russische media onderzocht door een Russische regeringscommissie. Twee ministers zouden al bij de brug aanwezig zijn. De belangrijke verbinding is zwaar beschadigd. Volgens Rusland ontploft er een vrachtwagen, maar de Russische parlementsvoorzitter op de Krim denkt dat Oekraïne achter de explosie zit. In Hongkong is een grote roze diamant geveld voor bijna 58 miljoen dollar. Dat is het op één na hoogste bedrag ooit, zegt veilinghuis Sotheby's. De, het juweel van ruim 11 karaat heet Williamson Pinkstar... naar de gelijknamige mijn in Tanzania waar de diamant werd gevonden. Vijf jaar geleden leverde een andere roze diamant op een veiling ruim 71 miljoen dollar op. Die diamant was bijna 60 karaat. Vanwege de hoge energieprijzen denkt de helft van de sport- en fitnessscholen over een verhoging van de contributie. Dat blijkt uit een enquête onder de leden van branchevereniging NL Actief. Volgens de ondernemers kunnen ze niet anders. Ze willen de verhoging wel beperkt houden tot een paar euro, omdat mensen anders wegblijven. Voor het midden- en kleinbedrijf heeft het kabinet een steunregeling, maar sportbedrijven kunnen daar lang niet allemaal van profiteren. Daarover wordt nog gesproken tussen de sector en het ministerie. Het weer geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het is een graad of 16. Morgen begint de dag fris. Later op veel plaatsen zon en ongeveer 17 graden. Maandag wat meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Daarnaast had hij een eigen gezelschap dat de naam Albert Bols ensemble droeg. En in 1908 maakte Bol zijn debuut als Hollese coupletsanger en humorist in Scala, dat was in Den Haag. En u hoort er nu met een opname 1908, Albert Bol met Naar het vliegterrein. Er stonden plakaten op hoeken van straten, soms werd ook gedrukt in de krant. Dat voor onze ogen zou worden gevlogen door de beste vliegers van het land. Ik zei tot mijn vrouwtje, mijn katje, mijn boutje. Daar moeten wij zeker bij zijn. Ze zijn tochten en ik nam twee kaartjes. En zo stonden wij op het terrein. We hebben Wat? Heb ik geloven?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 Dat heb ik geloven gehad, dat had ik plezier. Is er weer een zo'n vliegerij, dan ben ik zeker weer van de partij. Laat nou, mensen, dat moet je zien, een vliegen met zo'n machine. Hoera, Als je eenmaal erbij, roep je allen met mij, Leef de vliegerij. Mijn vrouw riep haar hart kijk man nou verlaat hij het terrein en hij vliegt naar de stad. Ik brulde nog even, een lang zal hij leven en toen hadden we het pretje gehad. Het was werkelijk prachtig maar voor ons te maar want me wordt de was afgegaan. Mijn vrouw riep bewogen, komen en stromen, die zijn er finaal afgedrapt. Wat heb ik geloven had ik plezier. Is er weer een zondag Fiegelrijn? Ben ik zeker weer van de partij? Hoe? Waar mensen dat moet je zien. Ze vliegen met zo'n machine. Hoera, als je eenmaal erbij roept, je allen met mij. Leven de vliegerij, <tied>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 Amalia, ah dat moet je niet doen, Amalia, ah zo'n heerlijke zoen, Amalia, ah doe dan je zieltje De dag op zin, zorg voor een goed kleur. Dan komt de dokter nooit meer aan je deur. Zing een vrolijk liedje als je opstaat, en wat wander met een lach. Zing een vrolijk liedje als je op Want dan heb je een goede dag. En loop je oude trouwe wekker af. Zeg dan niet, oh, wat heb ik nog een mat? Zing een groene liedje als je opstaat, want dan heb je een goede dag. Zing de allerliefste slagers bij de waterkraam, in de douche, zelf of in het bad. Zing desnoods het standaardnummer, laat de klok maar slaan, maar je zingt, het geeft niet wat.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 Zeg dan niet, oh, wat heb ik nog een macht. Zing een vrolijk liedje als je opstaat, want dan heb je een goede dag. Als je eventjes je naar de spiegel richt, op een deel dat je zijn. Ja, de zware zorgen rimpelt dan van je gezicht met een opgewekt refrein. Vries altijd groen en blij Zet alle zorg opzij En heb je ooit verdriet Denk aan dit lied En loop je al op trolle wekker af Zet dan niet vol wat heb ik nog een maf een liedje als je Want dan heb je voor je wacht. U hoort de muziek van Alex de Haas met Zing een vrolijk liedje. Een opname van 1950. En daarvoor Albert de Boy. Met Dat moet je niet doen, Amalia. En dat was een opname van tien jaar eerder...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 Dat zij erg mooi is en ook om wat ze drinkt. Dus toen ze nog geen brief was en mama vroeg aan haar, wat wil je nu eens drinken? Had zij haar handboel klaar? Ik wil klappen, klappen nou met zuiken, want iets anders lust ik niet. Ik wil klappen, klappen. Melk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 Iets anders rust ik sinds nu 18 jaar, een jongen is gekomen en hij houdt veel van haar. Toch als hij met haar uitgaat, is hij niet erg content. Maar steeds als hij om een kus vraagt, zegt zij op dat moment: Ik wil klappen, dood, klappen, melk met suiker, want iets van Appelzat of limonade, thee en koffie laat zij staan. En chocolademak of orangeade, smaak en haar als klaar. Ik wil klappen, klapper melk met suiker, want iets anders wil. Leer!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 moet slapen gaan, laat nu je speelgoed tot morgen staan. Straks brengt Klaas vaak je naar een spookjesland. Pret. Kom, lieve schat, ga nu ga.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 7 uur, dat was een opname uit de...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 Maria, roepnaam Annie Palme, geboren in Amuiden op 19 augustus 1926. En overleden in Beverwijk op 5 januari 2000 als een Nederlandse zangeres. En ze werd bekend als Annie Palme en ook als Drika eh, van de Boertjes van de Puten. Haar voornaam wordt vrolijk altijd als Annie gespeld, ook op haar eerste platen. Maar officieel is het niet IE, maar met een lange ei. U hoort er nu met een opname tegen 1958. Annie Palme met Ik zal je nooit, nooit, nooit meer Vergeet Ik zal jou noemen. voor zijn burgemeester Stel u gerust, meneer de burgemeester, alles gaat goed zoals het moet. We hadden gisteren enkel wat te kampen met een klein beetje tegen spoed. Alleen u geen, zijn we verloren, u zal haar wel nooit meer.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 Heidenstal ging gisteren op in vlammen. Het was één vuur, één vonk, één gloed. Eerst moest uw huis eraan gelopen. De vlammen waren niet te dolpen. Het brandde af van onderen tot boven. Dat al maar moe, alles gaat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 Een lieve vrouw, waar ik beslist heel veel van hou Maar als ik naar Chris Kelly kijk is mis. Daarom ben ik, ik vraag de man, die alles doet en later kan Ik wil u wel vertellen wie dat is De maha Maharaja, heeft mooie vrouwen satya. Ja. Ze zitten op een rijje voor de deur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 Het is onbegrensd, het geeft niet wat voor bij wens Geen zwart kastanje bruik platinablot Met een paardenstaart of permanent Met veel of weinig temperament Met ziek wangen of een pruimen mond De Maha maharaja heeft mooie vrouwen, Satya, ja, Ze zitten op een rijtje voor de deur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 Waar, waar, waar, heb ik die eer al meer gehad? wil het weten, wil ga ik weten. Toe vertel het, lieve schaar. Ze keek me eens aan en ze lachte spontaan. Dat kan ik heb een goeie positie. Ik heb al een jaartje een prachtig Baan. Agenten van Mokens politie Ik hield u laatst aan, u reeds zonder licht Ik gaf u een bom, want dat is zo mijn plicht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 Zandvoort zandvoerder Zandvoort Met Mario Zandvoort Wat wou je me vragen Wat ben je voor plan Ik zeg je bij voorbaan Ik wil nog geen man Ik houd dus op met al die kwaasenbrief Voorlopig nog wat tijd te blijven. Dus ik weet... Engel een sloes Maar heus ik ben niet voor de poes. Wat wou je me vragen Ik ben je voor plan? Ik zeg je bij voorbaan Ik wil nog geen man Hou dus op met al die dwaze brieven schrijven Want ik ben verloopt Blijf, blijven, dus ik weet niet wat. Wat wou je me vragen? Wat ben je van plan? Ik zeg je bij voorbaat, ik wil nog geen man. Al dus op met al die dwaze brieven schrijven. Want ik wens voorlopig nog wat vrij blijven. Dus ik weet niet dat ik nog veel liever zou. Dood vader paragon dat ik die taar Ja, dat was Blonde Jopie met Wat wou je me vragen? En daarvoor een opname tegen die 57. Blauwbaardjes met waar...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 Yeah. Te groeten met een zoen. Er is iets anders dat je af en toe moet doen. Lief en ook rijk met niet. ze was een zeldzaamheid, zo van top tot teen, die kleine blonde Marianne. Als een jongling haar in de ogen keek, werd Marianne rood. En de molenaar bleek, omdat hij niet wou dat ze trouwen zou, een kleine blonde Marianne. Menig jongling wou haar haar tot zijn bruid. Dag voordat hij ja zei, zweet papa.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 En Marianne die was oud en krijgt geen man Ze was zeldzaam mooi, maar niet mooi alleen Ze was zeldzaam lief en ook rijk meteen Ze was een zeldzaamheid, zo van top tot ding, Die kleine blonde Marian. Ze was vaak verliefd, toch had veel verdriet Altijd klonken weer, Vrouwen mag je niet Want geen die je vroeg is toch goed genoeg Voor jou, mijn kleine Marjaan Jaren gingen heen.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 Die oude Ja, we gingen terug in de tijd in 1937.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 zou meteen nog aan schoepen. En Doris, ik wens je nog een hele fijne zondag. En ik zeg tot ziens. Het is oké, okay, het gaat fijn aan mijn zin. Het is oké, okay, ik zit ergens in. Ik ben als u toch niet wist, wat je noemt optimist.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 Geen zorgen, verdriet is oké okay. Ik maak pret en geniet En waar er wordt op beslist Ik blijf steeds optimist Zolang als ik maar lachen dan krijg je mijn humeur niet strak. En de rest daar heb ik maar in aan. En dat is mijn grootste geluk. oké. Okay. Nooit geen zorgen verdriet. Is oké. Okay. Ik maak pret en geniet. En wat het lot op beslist. Is Zo'n zonnetje een bruin gebrand, ziet heel de dag maar op zijn paard de teugels in zijn hand. Maar s'avonds, als maandje glint, en het werk dan weer is gedaan, dan zegt de klok vooruit, mijn vriend. die moet je slapen gaan, sigaretten en kauwkom. De lucht van het leer, de zon en de brevi Zeg wat vind jij nog meer, Zigaretten en kougoen. Een lasso, een paard, een kansuur bij het maanlicht, dat is mij al een zwaar. Want dat is al, ja bijna al, Waar paal tot avonds loopt Ik ga rechten een de lucht van het licht Tot een lief meisje, zeg wat wil jij nog meer? In wilde westen is zo op wat avontuur. Daarom is hij op de spalmopul en raakt wat open Dan grijpt hij naar zijn revolver en vult het weer in de lucht. en paard houdt niet van dat verruk en is voor het lawaai gevlucht.